11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan opnieuw militair materieel sturen naar Irak. Dat moet de Iraakse regering helpen in de strijd tegen opstandelingen. Extremistische strijders rukken op in het westen van Irak. Ze veroverden vorige week de steden Ramadi en Fallujah. De VS stuurt nou raketten en drones. In december leverden de Verenigde Staten al drie helikopters aan Irak. Schiphol heeft het afgelopen jaar weer een record aantal passagiers gehad. In 2013 reisden 52,5 miljoen mensen via de luchthaven. Dat was 3% meer dan in 2012, ook al een recordjaar. Topman Nijhuis van Schiphol is tevreden, maar wijst op de noodzaak om te blijven investeren. Zo worden de komende drie jaar de vertrek- en aankomsthal en de terminals aangepast. Daarmee moet Schiphol klantvriendelijker worden. In Heerenveen heeft de politie honderden kilo's van de druk kat in beslag genomen. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie is nog bezig een pand te doorzoeken. Kat is een plant met een licht stimulerende werking. Sinds een jaar is de druk illegaal in Nederland. Kat wordt veel gebruikt in landen als Kenia, Somalië en Jemen. Soudaan en zuid soudaan overleggen over het veiligstellen van de olieproductie in zuid soudaan President Bashir reisde daarvoor naar het zuiden af om met de regering daar te overleggen.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 Voetbalclub Vitesse gaat bij de FIFA officieel melding maken van het feit dat Dan Mori niet wordt toegelaten tot de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt een voorlichter van Vitesse aan de NOS. Mori mocht niet mee op het trainingskamp van de Arnhemmers. De Emiraten erkennen Israël niet als land en wilden Mori daarom niet toelaten, want hij heeft een Israëlisch paspoort. Vitesse zei vanochtend dat ze niet hebben overwogen om dan maar thuis te blijven. Dan nog het weer, de buien trekken weg, de wind neemt vannacht iets af... het blijft zo'n 9 graden, morgen overdag enige tijd zon... en tegen de avond weer kans op regen, het is dan 11 graden. Aan zee staat dan een harde zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokale zijn en andere cultuur leren kennen.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Chris Keijer. In de avondkrant las ik hoe Bangladesh bijna ten prooi is aan een burgeroorlog... omdat twee rivaliserende vrouwen elkaar daar al 20 jaar de politieke macht betwisten. Bij de verkiezingen dit weekend kwamen 18 mensen om het leven. Meteen daarna hoorde ik dit in een televisiespotje van hulporganisatie Plan. De wereld heeft vrouwen nodig. Moeders, dochters, zussen en vriendinnen. De stille krachten in een luide wereld. Vrouwen hoeven die wereld niet te veroveren om hem te veranderen. Ze hebben geen wapens nodig om voor iets te vechten. Ach, weet u wat het is met vrouwen. Het zijn net mensen. Goedenavond, welkom bij het Oog op maandag... Twee verschillende manieren worden op dit moment mensen door het verleden ingehaald. In Duitsland staat de voormalige Nederlandse SD'er Siert Bruins voor de rechter voor een moord in 1944. En in Irak wordt president Obama geconfronteerd met onder meer de gevolgen van de oorlog van zijn voorganger George Bush. Want Al-Qaeda maakt gebruik van de politieke chaos in dat land. Maar we gaan straks ook lekker schaatsen op de Gele Rivier in China... en met Dan Brown naar een paardenshow in Friesland. Afwisseling genoeg zometeen na de overzichten van nieuws van morgen en vandaag. Maandag 6 januari. Dat voetbal oorlog is, wisten we al. Nu is het ook politiek. Vitesse is op trainingsstage in de Verenigde Arabische Emiraten... zonder de Israëlische verdediger Mori. Die mag het land niet in omdat hij uit Israël komt... Een rel lijkt geboren, al wil Vitesse-trainer Peter Bos daar niets van weten. Ik heb daar geen boodschap aan. Ik doe hier mijn werk. Ik ben voetbaltrainer. Volgens een woordvoerder van Vitesse mocht Mori in eerste instantie wel mee. Maar is die toestemming later ingetrokken. De club houdt de hele dag vol dat het niet onder de verplichtingen uitkomt. Het CD denkt daar anders over. Ik denk als ze even hadden gebeld met bijvoorbeeld HSV of Wolfsburg... de tegenstanders waar ze tegen gaan oefenen... en zouden zeggen, jongens, als we nou gezamenlijk zeggen dat we niet komen... tenzij Dan Mori gewoon het land in mag, dat hij gewoon een visum had gekregen. En ook Kamerleden vinden dat Vitesse zich niet had moeten laten overrompelen. De poot stijf houden was beter geweest. Vorige week heeft er in een van de Golfstaten in Qatar... nog een wereldkampioenschap zwemmen plaatsgehad. Daar zijn alle eerste atleten gewoon toegestaan. Dat was het VVD-Kamerlid Hand in Broeke. Zijn CDA-collega Pieter Omtzigt noemde Vitesse op Twitter een club zonder ruggengraat. Langzaam beseft men bij de voetbalclub dat er wel degelijk sprake is van een rel. We vinden het wel jammer dat we onderdeel zijn geworden van een politiek steekspel. En Vitesse wil nu dat de Wereldvoetbalbond FIFA de Verenigde Arabische Emiraten tot de orde roept. Nee, dat is geen applaus voor de Vitesse-spelers op trainingskamp... maar voor de overleden voetballegende Eusebio. De kist met zijn lichaam werd tijdens zijn uitvaart... het stadion van Benfica rondgedragen. Maar Eusebio was meer dan de held van Benfica. Hij was een speler van alle mensen. Eusebio de Moçambique, van Portugal en van het Naast voetbal is het weer vaak een ander favoriet onderwerp bij de koffiemachine. Vandaag was daar alle aanleiding voor. De warmste 6 januari vanaf de minste 1901, 14,5 graad in de beeld. En we zouden geen Hollanders zijn als het dan niet ook over de portemonnee ging. Voor een gemiddelde klant betekent dat deze 10 euro per week minder kwijt is aan zijn energierekening. Heel anders is het in het noorden van de Verenigde Staten. Min 40 is de gevoelstemperatuur op dit moment. Een beetje een soort noordpoolgevoel. Het is zo koud dat mensen aangeraden wordt om binnen te blijven. Genieten van de sneeuw, bijvoorbeeld op de lange latten, is er niet bij. Trouwens, genieten. Opnieuw een skiongeluk ongeluk waarbij een bekende Duitser is betrokken. Bondskanselier Angela Merkel is gevallen bij het langlopen. Ze is hingevallen uh, bij het langlaufen. We gaan van niedrige snelheid uit. Merkel heeft een kleine breuk in haar bekken en moet de komende weken veel liggen. Volgens artsen is het geen bijzondere breuk. Dat is een typische verweltsing des niederenergetischen Bereichs. wanneer man op das gesäß ziet man zich dat zo. Met het andere Duitse ski Michael Schumacher zou het weer wat beter gaan. Volgens de krant Bild is hij buiten levensgevaar. Het veelbesproken tv-programma Utopia is begonnen op SBS6. Vijftien deelnemers moeten een jaar overleven zonder hulp van buitenaf. Sommige deelnemers denken dat Utopia een betere samenleving wordt dan de echte wereld. Wij kunnen laten zien hoe het anders kan. Hoe het beter kan. Maar wie denkt dat Utopia een jaar lang filosofische televisie gaat opleveren, heeft het mis. Ik kom even wat spullen halen. Ik mag dit kistje vullen met spullen. Ik dacht net een jaar van je af te ja, ik, dacht dat het, ik dacht precies hetzelfde, ja. Kunnen jullie even helpen, want ik moet een naar nou door schijten? Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, en dit is ook nieuws, de meest besproken cabaretier van Frankrijk. Dieudonné mbala mbala, klinkt zo. Au crime de crime. Je neemt bien sûr le crime de lumière. La Shoah. Shoah Nanas. Ja, een van zijn grappen: een liedje dat Shoah Nanas heet. Hij heeft het nu kennelijk zo bond gemaakt dat de minister van Binnenlandse Zaken ingrijpt. Manuel Vals heeft de Franse gemeente een toestemming gegeven om optredens van de komiek te verbieden. Correspondent Ron Linker, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat gaat toch ver. Een cabaretier het zwijgen opleggen. Uh, is, is hij zo ver over de schreef gegaan? Deze Djeudonem Balambala... Nou, volgens de overheid hier wel, hè, heeft ze verwijten hem dat hij aanzet tot haat en racisme. En uh, Die Djeudelne begon in de jaren negentig als een soort anti-racist, maar heeft een behoorlijke draai gemaakt. Want inmiddels is hij dus al zeven keer door justitie veroordeeld voor antisemitisme. Dat lied wat je net liet horen, dat is één van de veroordelingen geweest. Maar ja, het zit nog gewoon in zijn repertoire. Hm. Het lied Johanna Nas, een goedkoop woordgrapje. En ook in december heeft hij weer iets gezegd dat hem opnieuw in aanraking met justitie bracht. Hij zei toen over een schrijver, Patrick Cohen... als ik zijn naam hoor, dan moet ik aan de gaskamers denken... en dan denk ik, jammer. Dat was de druppel die de emmer doet overlopen in Parijs... en sinds die tijd ja, neemt de Franse regering hem echt op de korrel. Ja, en, en nu dus uh, toestemming geven aan burgemeesters... om zijn optreden te verbieden. Um, je kan ook zeggen dat is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zijn, zijn daar ook protesten tegen in Frankrijk? Nou, dat is wel het dilemma voor de Franse overheid. Hè? Men kan ook trouwens niet zomaar een voorstelling van een cabaretier of van Gerdoné verbieden. Wat dat betreft geldt inderdaad het recht op vrije meningsuiting. maar. Men heeft vanavond wel burgemeesters en regionale bestuurders uh, de opdracht gegeven, zou je kunnen zeggen, om te kijken of die voorstellingen van Donné die uh, vanaf deze week door het hele land wil gaan optreden, of die voorstellingen geen risico's opleveren voor wat men dan noemt de openbare orde. Hmm. Als dat het geval is, dan mogen ze de voorstellingen annuleren. En dat zal de komende dagen vaker gaan gebeuren. De burgemeester van Bordeaux bijvoorbeeld, Alain Juppé, heeft de show van Donné die voor zijn stad op 26 januari gepland stond, al verboden. Ja, hoe, hoe reageert hij zelf eigenlijk op uh, al, alle kritiek en beschuldigingen? Nou ja, zelf zegt hij niet dat hij antisemitisch is, maar hij is wel antisysteem zou je kunnen zeggen. Misschien kan je dat het beste uitleggen aan de hand van een gebaar wat hij geïntroduceerd heeft in Frankrijk. Dat ook heel populair is bij sommige jongeren en in sociale media. De uh, quenelle heet dat, waarbij de ene arm schuin naar beneden gaat en de andere hand richting de schouder. Sommigen die noemen het wel een uh, gespiegelde Hitlergroet. Ja. Uh, jongeren die namen dat over. Die Kennel is gefotografeerd bij het nou ja, overheid, gebouw, parlement... Uh, als grap, maar ook bij Auschwitz, bij het Anne Frankhuis in Amsterdam... en in Toulouse, bij die Joodse school... waar Mohammed Mira een uh, bloedpad heeft aangericht in 2012. Dus er zit wel degelijk een serieus ondertoon bij. Ja. En, en hoe reageert hij nu op dit soort uh, maatregelen? Gaat, gaat hij zijn show aanpassen? Nee, hij heeft niet zelf gereageerd, maar zijn advocaat, die, die voert namens hem het woord, nou een advocaat, dan, dan voel je hem al aankomen. Hij wil ieder verbod gaan aanvechten of dat kans van slagen heeft met zo'n circulair, zo'n brandbrief van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is moeilijk te zeggen, maar hij weigert dus vooralsnog de handdoek in de ring te gooien. Ja, en, en wat die openbare orde betreft, woensdag zou hij optreden in Nantes, begin van een grote tournee. Uh, daarbij zijn ja. al demonstraties aangekondigd. Ver, verwacht je daar grote onrust? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het misschien wel eens mee zou gaan vallen. Maar het is moeilijk te voorspellen. Die demonstratie is inderdaad woensdag. Het optreden van Donné is donderdag. En de politie zal er natuurlijk in grote getalen aanwezig zijn. Hè. De burgemeester van Nantes heeft zich er nog niet over uitgelaten. Maar stel je voor dat die demonstratie inderdaad uit de hand loopt. Dan hebben ze nog meer gereedschap ja. om uh, die voorstelling te gaan verbieden. Ja. Oké, okay, Ron Lenker, dankjewel. Ehm... Um... Ander nieuws morgen in de krant, gelezen door Femke Wolthuis. Paniek in de supermarkten vanwege de strengere regels voor drankverkoop aan minderjarigen, dat schrijft Spits. Vooral jonger personeel is zo bang dat ze de wet overtreden dat ze soms helemaal doorschieten. Zo krijgen sommige ouders als ze kinderen bij zich hebben hun alcohol niet mee... of moeten de kinderen zich in aanwezigheid van de ouders legitimeren. De Tweede Kamerfractie van D66 vindt dat de handhaving nu te ver gaat. Volgens Kamerlid Vera Bergkamp nemen supermarkten nu ineens de verantwoordelijkheid van ouders over. Wij willen juist dat ouders zelf verantwoordelijk gesteld worden voor hun kinderen, zegt de partij. De Telegraaf schrijft dat de grote nachtmerrie van de pomphouders in de grensstreek is uitgekomen. Sinds 1 januari tanken automobilisten massaal in Duitsland. En dat allemaal vanwege de accijnsverhoging op diesel en LPG. De pomphouders moesten er voorheen juist het van hebben dat die diesel en LPG in Nederland goedkoper was en dat de Duitsers dat hier kwamen tanken. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Diesel is in Duitsland 5 cent goedkoper per liter, LPG scheelt 8 cent en benzine 14 cent, becijfert de krant. De pomphouders willen financiële compensatie. Diverse kranten buigen zich over het probleem van het tekort aan aspirant gemeenteraadsleden. Het Nederlands Dagblad stelt dat er wel degelijk genoeg belangstelling is... maar dat de manier van werven niet deugt. De klassieke weg naar de gemeenteraad is een lange. Je moet jarenlang partijvergaderingen bijwonen... en betrokkenheid tonen bij de partij. De Twentse hoogleraar bestuurskunde Bas Denters pleit voor wervingscampagnes... via neutrale instanties, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken... en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En Trouw presenteert naar eigen zeggen dé oplossing voor het probleem. Een raadsledenscout. Partijen moeten mogelijke kandidaten gewoon actief benaderen. Dat we vanaf 1 februari overgaan op een langer bankrekeningnummer... het IBAN-nummer, dat weten de meeste mensen wel... Maar dat de banken vanaf 1 februari het oude, kortere nummer... niet meer automatisch mogen aanvullen... is veel mensen nog onbekend, constateert het ND. Tot nu toe zetten banken oude, korte banknummers... automatisch om naar IBAN-nummers. Maar dat omnummeren is vanaf 1 februari verboden. De krant adviseert daarom zo snel mogelijk... en zeker voor 1 februari... de veelgebruikte banknummers in het adresboek van internetbankieren te zetten. Want daar zullen de nummers tot die tijd nog automatisch omgenummerd worden.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 Gardner was dat met clear the air. Maar nu gaan we nog verder terug in de tijd. In de Duitse stad Hagen staat sinds september een man van 92 terecht. Woensdag spreekt de rechter het vonnis uit in de zaak tegen Siert Bruins... die van moord wordt beschuldigd. Een moord die bijna 70 jaar geleden werd gepleegd. Goedenavond, David Barnow van het NIOT. Het instituut voor oorlogsdocumentatie. Wat gebeurde er in 1944... Uh, hij was als SS'er in dienst bij de sigaraidsdienst in, in Groningen. En daar werd op een gegeven moment een, uh, een verzetsman binnengebracht... die opgepakt was. En daar werd dan gezegd van... Uh, die werd even opgesloten, dus nou uh, ruim hem maar uit de weg. En ja, de, de, die mannen die daar werkten, die wisten wat dat betekende. Dat betekende dat je iemand in de auto meeneemt... en uh, een beetje buiten de bouw de kom... Uh, maar uitzetten, zet, ga maar even pissen en hem dan doodschieten. Ja, een uh, ja, laf vermoord. Ja, en, en dat is gebeurd. En uh, wat, wat weten we van de rol van deze Siert Bruins daarin? Uh, we weten dat hij samen met een collega er was en er is onduidelijkheid wie nou geschoten heeft, maar ze waren beide aanwezig. Ze wisten beide wat er moest gebeuren, zijn beide schuldig daaraan, ja. uh, zegt de rechter of de aanklager. Ja, Um, en en hoe lang weten we dat al? En hoe, hoe kan het dat het nu nog voor een Duitse rechter komt? Hij is in 1949 uh, bij Verstek ter dood veroordeeld. Want er was, voor die tijd was hij al ontsnapt naar Duitsland. Uh, daar had hij de Duitse nationaliteit gekregen... omdat hij in Duitse dienst geweest was. En uh, Duitsland levert zijn eigen onderdanen meer uit. Hij is toen ter dood veroordeeld. Het is later omgezet in levenslang... En met name vanaf de jaren tachtig is er door de Nederlandse regering... en op aandrang van uh, politici en omdat journalisten actief waren... is erop aangedrongen dat de Nederlanders die nog in Duitsland waren... en die wij zochten, dat die uitgeleverd zouden worden. Duitsland heeft dat altijd geweigerd. Dat doen we niet, doen we niet, doen we niet. En dan heb, kan je stap twee hebben, dan moet Duitsland zelf... Ja het overnemen. Ja, dat, dat, is nou, dat is gebeurd. een paar keer gebeurd de afgelopen ja. jaren. Is er, is er directe aanleiding in deze zaak... om hem nu weer voor de rechter te brengen? Is er nieuw bewijsmateriaal? Of wat nee. is er überhaupt voor nee. bewijsmateriaal? Er, er zijn twee problemen. Uh, het probleem is natuurlijk... hij is bij Stek veroordeeld dus... de getuigenverklaringen die daarvoor gelezen zijn in 1949... daar heeft hij niet kunnen roepen van... nou, dat is absoluut onzin, dat is niet waar. Want hij was er niet. Want hij was er niet? Nee. En ten tweede is het punt, hij is in Nederland veroordeeld wegens moord. En moord is in Nederland, laten we zeggen, vrij eenvoudig doodslag met voorbedachte raden. In Duitsland is moord veel ingewikkelder. Dat moet je niet de hebben. Of het moet heimtukisch, dus geniep. Of met zwaar geweld. Hm. Nou, in dit geval is, is... Ja, ik weet niet of je het truc moet doen. Maar de officier van heeft gezegd... Dit is heimtukisch, die man werd uit de auto geladen, liep, uh, liep weg en is uh, in zijn rug doodgeschoten. En ik begreep dat u het eigenlijk niet eens belangrijk vindt... wie er geschoten heeft, hè? want er waren ja. twee SD's. Ja. één Duitser en deze Sierp ja. Bruins. Uh, wat is er met die andere SD'er gebeurd uh, die, uh, die is wel veroordeeld en die, die, ik dacht dat hij nog leeft... maar dat hij uh, niet meer bij, is, goed bezin was om te vertellen wat er hmm. gebeurd was. Nee, het is een beetje vergelijkbaar... wat, wat uh, als je met tien man uh, uh, bij elkaar zit en iemand wordt doodgeschopt dan wordt er eigenlijk niet meer gekeken wie nou eigenlijk precies... het uiteindelijke dodelijke schop gegeven. Iedereen is verantwoordelijk daar. Dat ja. is... Nou, nou is de man 92, ik zag wat beelden van hem. Uh, een, een, een stokoude man, die schuifelt, is, is uh, waarvan je niet weet of hij alles nog begrijpt. Um, heeft het zin, dit soort rechtszaken? Uh, het is de vraag uh, wat, wat, wat de zin is. Ik denk dat het nodig is... Um, dit soort mensen heeft zichzelf ook nooit afgevraagd... bij het moorden of uh, het slachtoffer, oud, jong, uh, vrouw, man... schuldig, onschuldig was. Dat kan geen argument zijn. En ja, waar leg je de grens? Bij 80, bij 90, bij 100? Hm. Wat je wel kan zeggen... Kijk, hij is onderzocht medisch en daar is gezegd van... hij, kan, hij begrijpt het allemaal, et cetera, et cetera. Ik kan me voorstellen dat als hij eenmaal veroordeeld is... dat je iemand niet in de cel laat overlijden... Maar het kan niet zo zijn dat iemand uh, zware, misdaden gepleegd, zware misdaden gepleegd heeft. Echt zware misdaden gepleegd En daar helemaal nee. niet voor hoeft te zitten. Of nee. uh, schuld voor hoeft te hebben. Ik begreep dat, dat nabestaanden van sierd Bruins er ook zo tegenover staan. Dat ze zeggen: van nou, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit wat hij krijgt. Als hij maar voor de rechter komt. Ik heb aan de telefoon ook Bernd Muller. Uh, werkzaam voor de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Goedenavond, meneer Muller. Goedenavond. Is er in Duitsland veel aandacht voor deze zaak, Bruins? Nee, niet zoveel. Er zijn wel wat maar het is niet echt een groot item op het journaal of in de grote kranten. Nee, want... Dat was wel toen hij aangeklaagd werd in, uh, in augustus. En dat wel. Maar sindsdien is het gewoon een beetje uh, ja, gewoon gelopen. Ja. Want wat, wat vinden de Duitsers eigenlijk ervan... als uh, zo iemand nog voor de rechter komt? Vindt men dat terecht? Nou, er is natuurlijk geen anoniem uh, de Duitser... Nee, ja, dat begrijp ik. De meeste mensen uh, zitten daar gewoon niet mee. Hmm. Die uh, uh, denken, ja goed, uh, het is zoals het is. en dan, uh, Die is, heeft zware misdaden gepleegd. En dan moet hij gewoon maar veroordeeld worden. Ja. Ik, ja? Uh, maar dat, dat, zit niet, dat is niet, niet echt iets van... Uh, uh, moet dat nog of zo? Want iedereen weet dat uh, dit soort uh, misdaden in Duitsland niet verjaren... Ja, ik begreep dat er in het dorp waar deze meneer Bruins woont... dat, dat er wel wat protest was tegen het proces. Dat mensen het niet begrepen eigenlijk. Ja, goed, dat is natuurlijk... Maar dat, is, dat zijn individuele dingen. Dat zijn dan niet de duitsers, maar dat zijn zeg maar de buren van een, iemand... die dan, weet ik veel, dertig jaar als gewoon mannetje daar, daar woont. Hmm. ja. Dat, dat is niet een algemene houding in Duitsland of nee, nee. zo. Nee. Uh, David Barnau, uh, uh, uh, uh, hoe, hoe hoog staat deze bruins eigenlijk op de lijst? Of uh, laat ik het anders zeggen, is er, is er nog een lijst? Ik bedoel, uh, kunnen, we, uh, kunnen we nog meer van dit soort processen tegen Nederlandse oorlogsmisdadigers in Duitsland verwachten? Nee, de lijst van door Nederlandse justitie gezochte oorlogsmisdadigers is hierbij op. Dat betekent niet dat er in Nederland nog tientallen. Mensen moeten zijn die als waffen er aan het Oostfront meegedaan hebben... aan het vermoorden van joden, uh, verzetsmensen, et cetera. In, in Nederland nog? Die, die wonen in Nederland, ja. Die hmm. zullen in bejaardentehuizen zitten. En misschien zal iemand het wel eens op zijn sterfbed vertellen... maar die namen zijn niet bekend, daar is geen aanklacht tegen... dus we weten dat dat... Nee, dit zal de laatste zijn. Ja, want uh, wat, wat is? Hoe, hoe, kom je, hoe kom je op zo'n lijst terecht? Iemand moet een aanklacht tegen je indienen? Uh, of? Nou, in, in, in 1980, uh, eind jaren 70 is er een speciale officier voor justitie... voor oorlogsmisdaden ingesteld. Die is eigenlijk uh, alles gaan doorverlooien. En die kwam toen in 1980 met een lijst van 800 mensen. Hm. En, maar er zaten ook mensen bij die in 1990 er al afgingen. Omdat die... Uh, ...iets gedaan hadden wat na 30 jaar verjaard was. Nou, die lijst is systematisch afgewerkt als het ware. Die is nu klaar uit. Hoe is dat in Duitsland, meneer Muller? Zijn daar nog veel van dit soort zaken die lopen of waar nog aan gewerkt wordt? Nou, ik weet daar geen getal van. Maar ik weet wel, er is een institutie in Vlakbij Stuttgart ...in Ludwigsburg, dat klopt. Noordtiksboot, waar een procureur-generaal gespecialiseerd is op het vervolgen van dit soort mensen. Aha. En in hoeverre deze lijst niet al of niet is afgewerkt, dat weet ik gewoon niet. Maar ik, ik ga ervan uit dat er, dat er nog, uh, uh, nog wel mensen voor de rechter komen. Ja. Nou, op een gegeven moment houdt het gewoon op, dat is natuurlijk zo. Ja, want dat, dat vindt uh, men in Duitsland dan toch wel belangrijk? Dat dit doorgaat? Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon... Er uh, zijn gewoon wetten voor. En uh, zo'n instelling is, uh, uh, is er om uh, uh, een bepaald wet... ter vervolging van dit soort uh, uh, misdadigers uh, na te gaan. En dat moet dan gewoon gebeuren. Ja. Oké, okay. goed. Aanstaande woensdag, dus uh, uitspraak in de zaak tegen Sierprijs. David Barnau en Bernd Muller, hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Eu vou mandar pra ja. você toda energie: de quem aprende a viver dia após dia. Acorda dizendo sim. Pra esse mundo sem fim, sabendo que nessa vida a gente vai cair, mas tem que levantar. Eu vou mandar pra você. Eu tô energia. De quente ano escuro ver a luz do dia. E vive como ninguém. E que não tem, é, em, em, em. Sabendo que amanhã. sabe se for pra dançar na De quem não tem nada a perder, De noite na nog te horen in onze Brazilië-special hier live in de studio. Lilian Vieira met Oké-Mashkiria. Okay Al-Qaeda-strijders rukken op in Irak. Precies in het gebied waar tijdens de Irakoorlog... de meeste Amerikaanse slachtoffers vielen. Een buitengewoon lastige situatie voor president Obama... die immers uiteindelijk besloot om de Amerikaanse troepen daar weg te halen. Toch laat zijn minister van Buitenlandse Zaken in alle toonaarden weten... dat Amerika niet opnieuw zal ingrijpen. Kan Obama zich dat veroorloven en heeft die keus? Ik spreek erover met Paul Bril, Buitenland commentator van de Volkskrant. Goedenavond. Hallo. Um, ja, om met dat laatste te beginnen. Die uitspraken van minister Kerry en andere hoge veiligheidsadviseurs zijn helder. De VS zullen niet opnieuw troepen sturen. Is dat verstandig? Nou ja, het, het verbaast natuurlijk niet. Want het, is, het was duidelijk al in Syrië dat uh, deze regering buitengewoon uh, veel aarzelingen heeft om uh, zich militair te committeren aan, uh, aan wat dan ook in het Midden-Oosten. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat voor Syrië geldt, geldt uh, kwaliteit. Hoe heet het? Met, met, met andere dingen geldt het ook voor Irak. Ja, ja, maar is het ook verstandig om dat op dit moment op deze manier zo duidelijk te laten weten? Zal dat. Uh, de mannen van de islamitische staat in Irak en de Levant, zoals deze Al-Qaeda-achtigen uh, heten, niet juist stimuleren? Ik denk dat dat signaal eerlijk gezegd al gegeven is toen uh, Obama zo duidelijk heeft afgezien van een, uh, van een beschieting in Syrië. Hè, die die hmm. aanvankelijk, uh, die rode lijn ja, was getrokken. Zomer, ja. En uh, als die rode lijn was overschreden, zou hij absoluut iets doen. Dat heeft hij op het laatste moment niet gedaan. Uh, nou, daar, daar zijn op zich best uh, begrijpelijke redenen voor. Niettemin, dat heeft is in de regio heel erg duidelijk opgevat als een signaal van... Amerika zal zich militair niet committeren in deze fase... aan ja. wat dan ook in het Midden-Oosten. Dus ja, ik zou zeggen, dat, dat signaal hebben de, de strijders... in het Midden-Oosten niet meer nodig. Hmm. Dat weten ze al. Ja. Is het, eigenlijk, is het denkbaar om in te grijpen hier in Irak? Wat, wat voor scenario zou dat zijn? Nou ja, dat zou inderdaad vereisen... dat de Amerikanen gewoon toch weer duizenden troepen erheen sturen. Hmm. Wil je nou een redelijke kans op enig, enig uh, duurzaam succes te boeken... Dat is, gewoon, dat, is, dat is gewoon onmogelijk. Het is onmogelijk omdat daar in, in Amerika zelf gewoon de stemming niet naar is. Nee. Het is. Het is ook onmogelijk omdat het gewoon net zoals Syrië... nou een beetje anders en een beetje minder misschien... maar toch ook een wespennest is. En je, je de vraag moet stellen, hoe kom je er weer uit? Ja, toch, toch lees je en hoor je dat in Amerika... met name in, in kringen van veteranen er uh, uh, ja, toch veel... Zorg is over deze ontwikkeling en dat gevoel van hebben we daar dan al die jaren voor niks uh, gevochten. Zet dat, zet dat druk op Obama? En wat is dan de druk? Het zet zeker enige druk op Obama, omdat hij natuurlijk hier wel, euh, laten we zeggen, met een, met een enigszins besmeurd blazoen uitkomt. Het is natuurlijk toch heel vervelend dat uh, uh, in, een, in een regio waar inderdaad zoveel Amerikaans bloed is gevloe heeft gevloeid, ja. dat, dat daar nu uh, nou ja, een Al-Qaeda-achtige beweging zo sterk is geworden. Maar ja, ik bedoel, het, het, het, het, het, het, het alternatief van nou er dan ook weer massaal ingaan, ja, die is gewoon niet voorhanden. En ik denk ook eerlijk gezegd dat die. Die druk, ja, die komt wel van bepaalde zijden, die komt van veteranen, die komt van, voor een deel van de Republikeinse Partij, maar uh, laten we zeggen, de meerderheid van de Amerikanen en zelfs denk ik de meerderheid van de politici in Washington, inclusief een groot deel van de Republikeinen, hmm. uh, heeft op het ogenblik gewoon niet de, de, de, de voldoende uh, motivatie en de animo om uh, nou ja, uh, militair erin te gaan. Nee, en, en dan, dan hoor je ook, uh, ja, Obama zijn verkiezingsbelofte was, die troepen daar weghalen en dat was onverstandig, had hij dus nooit moeten te doen. I, d, d, dat komt ook... uit de republikeinse hoek. Is, is dat dan... eerlijk? Want uh, ja, ik bedoel... Obama was niet de oorlog in Irak begonnen. Nee, en, en de eerlijkheid... gebied te zeggen dat eigenlijk Bush al tot een vergaande uh, terugtrekking van de, van de troepen had besloten... Ja. in overleg met de toenmalige Irakse regering. Alleen denk ik dat een andere president, uh, een republikeinse president... Er waarschijnlijk toch wel uh, nog een, een, een, een beduidende eenheid had gehouden... voor het geval dat er toch weer een, een, een noodsituatie zou optreden... zoals nu in wezen het geval is. Ja. Uh, maar uh, ik bedoel, Obama kon niet anders dan... Uh, uh, tot een volledige terugtrekking besluiten. Dat was zijn verkiezingsbelofte. Daar heeft hij voor een deel inderdaad in 2008 de verkiezingen mee gewonnen. En eh, het was, dit was de war of choice in Irak. En hij had het over de war of necessity. En dat was Afghanistan. Waar hij overigens dit jaar ook hè, zo ver mogelijk uit weg wil gaan. Ja. Um, wat, wat, wat zou Obama kunnen doen, of wat zou die moeten doen... om, als het dan niet met boots on the ground is... meer greep te krijgen op de situatie in het, in het Midden-Oosten. Ja, wat, wat, ja. wat, wat ze nu doen is natuurlijk uh, materieel sturen. Uh, redelijk geavanceerde wapens. Uh, ze zullen waarschijnlijk helpen met inlichtingen. Daar hebben de Amerikanen natuurlijk nog altijd een monopoliepositie in. Uh, de ironie is eigenlijk dat zoals uh, tot op zekere hoogte uh, Rusland... Obama uh, van een blamage voor een blamage heeft voorkomen in Syrië. Dat nu een andere opponent, namelijk Teheran, ja. uh, zou in staat zijn om uh, Obama een helpende hand uh, te bieden in, uh, in, in Irak. Want het is duidelijk dat ook uh, Teheran absoluut niet gebaat is. En, en, en met arge ogen kijkt naar wat er in West-Irak gebeurt. Die willen helemaal niet dat er daar een soort al-Qaeda-achtige mansunitische uh, uh, bolwerk komt. Ja, want die, die strijden dan tegen de uh, Shiïtische premier Maliki. Die inderdaad aan de ene kant door de Verenigde Staten wordt, wordt uh, gesteund. Hij was onlangs nog in Washington en uh, kreeg toezeggingen voor wapens. Krijgt nu, uh, dat zeiden de Amerikanen vandaag, weer een nieuwe Hellfire-raketten en drones. Ja. En inderdaad, de Iraanse minister van uh, Defensie zei ook. Uh, van Buitenlandse Zaken zei ook: wij, wij willen ook wel wapens geven. Dat is een boeiend bondgenootschap dus. Ja, nou ja, zo zie je maar hoe makkelijk wisselende coalities kunnen ontstaan in het Midden-Oosten. Uh, Vandaag ben je elkaars uh, vijand. En morgen lopen de belangen ineens uh, toch voor een deel parallel. Yeah. Dat is, dat is nou bij uitstek wat er altijd in het Midden-Oosten aan de gang is. En in dit geval zou het dus voor de Amerikanen redelijk goed kunnen uitkomen... dat inderdaad Iran er baat bij heeft... dat, uh, al uh, dat een al qaeda achtige beweging niet een bolwerk krijgt in, in West-Irak. Dus uh, gezamenlijk kunnen ze uh, uh, materieel leveren. Uh, ik denk dat de Iraniërs ook nog wel adviseurs zullen leveren. En als het echt nodig is ook troepen. Nou, misschien doet Amerika dan wel zijn ogen even voor dicht. En dan moet het, lijkt me eerlijk gezegd, mogelijk zijn... om die Al-Qaeda groepen die natuurlijk toch... het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon toch veredelde amateurs... om die er weer onder te krijgen. Ja, ja. en zou dat dan ook nog kunnen uitwerken... op de andere manier waarop de Verenigde Staten en Iran... met elkaar bezig zijn, namelijk de deal over het nucleaire programma... en uh, over twee weken de conferentie in Syrië... waar Iran dan misschien ook nog wel bij mag zijn... als een soort van aan de zijlijn zittende... halve niet helemaal partner. Ik bedoel, kan, kan dit de Verenigde Staten en Iran... ook echt nog weer dichter bij elkaar brengen? Nou ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Het is duidelijk dat... Um, uh, ik denk dat Obama twee, twee doelstellingen uh, voor ogen heeft. Het eerste is dat hij wil eigenlijk in 2016... het Witte Huis verlaten met de Minimum aan Amerikaanse militaire aanwezigheid in het buitenland. Mm -hmm. uh, dat is, het is duidelijk dat hij dat, dat tot zijn erfenis wil rekenen. Ja. En in de tweede plaats denk ik dat geopolitiek gezien, strategisch gezien, zijn, doel, zijn belangrijkste doel is een, een akkoord met Iran. Daar, daar zet hij toch wel, denk ik, al zijn kaarten op. Ja. En nou ja, uh, enige samenwerking, al is, het, al is het heel informeel en, en zonder dat, het, dat er heel veel over wordt uitgewerkt. zo'n zo zo soort gelijk opgaan in Iran. Irak kan daar natuurlijk een heel klein beetje bij helpen. Ja. Maar goed, de problemen om tot een serieus akkoord met Iran te komen... zijn nog steeds enorm. Want uh, er moet een ontzettend strikt, uh, sanction, hoe heet het, strikt uh, inspectieregime komen. En ik, het is nog steeds zeer de vraag of, of ze het op dat punt eens kunnen worden. Ja, zeer de vraag of de tegenstanders van een deal in Iran daarmee akkoord gaan. en Terwijl Obama niet anders kan omdat hij weer tegenstanders in Amerika heeft van zo'n nee, deal. Nee, en, dus, en, ja. en Obama heeft zichzelf ook gecommitteerd aan er komt geen Iraans kernwapen. Mm -hmm. He, dat, daar, daar heeft hij twee, drie, vier keer uh, met zoveel woorden gezegd. En, en uh, ja, daar, daar, daar kan hij absoluut aan ja, gehouden worden. Goed. Maar inderdaad, een, uh, een uh, treurige, maar ook boeiende ontwikkeling in een uh, regio waar we nog veel van gaan horen. Dankjewel, Paul Bril. right. Iemand die me door heeft als ik zelf niet ben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 Niemand als jij, oh, zo iemand als jij. Iemand als jij, zo is er niemand. Er is niets al als jij bent voor mij. Ik mag een boom wezen als dat Huub van der Lubbe niet was. Iemand als jij. Het is de op vijf na langste rivier ter wereld. De Gele Rivier in China. Normaal gesproken kabbelt deze langs de Chinese muur. Maar nu niet, want er ligt een ijsvloer van 40 centimeter. En wat gebeurt er als regens ijs ligt? Juist, dan komen de Nederlanders. Morgen starten bijna 50 deelnemers aan een meerdaagse marathon op de Gele Rivier. En het is voor het eerst dat er op die rivier wordt geschaatst. Bedenker van dat plan is Daniel Royakkers van Footsteps Travel. Goedenavond, meneer Royakkers. Goedenavond. Ja, het is heel erg vroeg in de morgen bij u. Eh, vandaag de grote dag. Staat u eh, strak van de zenuwen? Nou, we staan... We staan strak van de spanning, maar ook van, uh, van uh, de blijdschap dat het eindelijk gaat gebeuren. We zijn drie jaar bezig met de voorbereidingen van deze, deze schaatsreis. Ja. Dus we zijn eindelijk uh, blij dat het gaat gebeuren. Ja, want uh, hoe komt u erbij? Schaatsen op de Gele Rivier? Ja, wij organiseren reisavonturen waarin iedereen de hoofdrol speelt. En Dat zijn reizen vol avontuur, spanning, maar met name in de combinatie met cultuur. Dus niet alleen maar een sportreis, maar ook cultuur. Ja. En we zoeken steeds naar unieke plekken. En toevallig kwamen we, omdat wij reizen organiseren, wandelreizen over de muur... ...hoorden we van iemand dat daar ook ijs ligt. En toen zijn we drie jaar geleden gaan kijken... ...en toen zagen we inderdaad een fantastische ijsvloer. Ja, want ja, ik... wat is er mooier dan schaatsen op de moederrivier in China. Ja, ja nee, ik, ik, ik kan me er wel wat voorstellen. Maar ik, ik zag een foto, maar ik weet niet of die van dit jaar was. Maar is het mooie ijs? Het is uh, fantastisch ijs. Het is hier wel natuurlijk zo dat uh, we zitten in een extreem droog gebied... Dus we hadden wat, uh, wat zandstormen. Ja. Dus we, er is nogal wat, uh, we hadden nogal wat voet in de aarde om de ijsvloer te prepareren. Heb maar u, hebt we u een... veeg, veegploegen in moeten zetten? Ja, ja, maar dan moet u niet denken aan <laughs> bijvoorbeeld op de, de, de professionele gelijk. veegmachines. Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, dat was achter een, een jeep, een, een stalen staal balk met doeken eromheen. Kortom, we hadden uit, uitvinders bij ons allemaal vrijwilligers... En, en inmiddels hebben we een fantastische ijsvloer. En hoe gaat het precies in zijn werk? Ik zei net een meerdaagse marathon. Maar hoe, hoe zit het uh, evenement in elkaar? Nou, we hebben gekozen voor... Kijk, de meeste schaatsers, en dat doen ze ook op de Weissenzee... en natuurlijk, de tocht is 200 kilometer. Hmm. Maar omdat hier de weersomstandigheden wel extreem zijn... hebben we gekozen voor twee dagen 100 kilometer... Oké, okay, nou, dat is ook stevig. Hoe koud is het? Het is op dit moment min 18. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> u moet erbij lachen. Ja, ja. Maar u weet, Hollanders die, die, die slapen niet slechter door een, door een koude nacht. Dus die hebben ze goed voorbereid. Ja, nou ja, over dat slapen gesproken. Uh, ik, ik, ik las iets over grotwoningen. Ja, we combineren altijd dat met lokale mensen. Dus we slapen bij boeren. En de boeren wonen hier in grotwoningen. Dat zijn zeg maar, huizen half gebouwd in de bergen ja. voor de isolatie. Ja. Uh, de woningen worden gestookt met de kacheltjes met kolen. En ze slapen oh, op een verwarmbed wat ook weer gestookt is met kolen. Ah. Dus het is primitief, maar intiem. Ja, en ik las dat er ook gewoon uh, koek en is op de Gele Rivier. Wat, uh, wat, uh, wat zit er in de kraampjes? In de kaapjes zitten natuurlijk Nederlandse producten, snickers, mars, eh, oh, warme ja. soepen, maar ook eh, noedels. Eh, Typisch Chinese lokale gerechten. Ja, ja, ja. ja. Nou, um, ik, ben, ik ben wel jaloers. Ik zou er heel graag bij zijn. Het is niet voor het eerst trouwens dat er wordt geschaatst op uh, exotische plekken. Uh, Twan Doreleijers, goedenavond. Een hele goede avond. Ja, daar bent u uh, vanuit zo uh, meen ik. U bent voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht Wijsenzee, Maar heeft in het verleden ook tochten georganiseerd in Japan en in Argentinië. En samen met uh, Daniel Rojakkers ook een alternatieve Elfstedentocht in uh, Mongolië gehouden. Wat, wat is er zo leuk aan het schaatsen op dat soort plekken? Ja, het is gewoon uh, uniek. In Nederland is natuurlijk weinig sneeuw. We zitten ieder jaar wel op de zee, Maar we vinden het ook wel weer eens mooi om eens uh, verder te kijken. En er zijn gewoon heel veel mooie uh, plaatsen op de wereld. En schaatsen is wat ons bindt, hè, de sportschaatsen. En dan is het gewoon gaaf om ergens een heel mooi stukje natuur te hebben. En daar uh, je kilometers te maken. Ja, wat vertelt u zo van Mongolië? Ja, Mongolië was helemaal een uh, unieke reis. Uh, ergens in de middel of nowhere slapende in uh, geurs en tenten. Uh, met een uh, ijsplaat van 80 centimeter dik met zwart ijs. Uh, fantastisch. En uh, daar hebben wij ook uh, twee keer 100 kilometer uh, geschaatst met uh, uh, 170 deelnemers. Ja, en wat vonden de Mongoliërs daarvan? Van al die uh, Nederlanders die daar een beetje op uh, stukjes ijzer over het ijs gingen? Ja, dat is natuurlijk erg uniek, want dat hadden ze zelf nooit zo gezien zoals wij dat deden. Maar eh, erg behulpzaam en eh, het volk liep natuurlijk uit. En dan krijg je ook net wat Daniel zei: een mooie culturele interactie. Ja, want wordt er in Mongolië zelf geschaadst? Doen er dan ook mensen uit, uit het land zelf mee, überhaupt? Ja, Wij pogen altijd wel bij onze reizen de, de lokale bevolking te stimuleren tot schaatsen. We nemen dan zelf ook altijd schaatsen mee, zodat ze het uh, kunnen proberen. Uh, in Mongolië was het wel zo, de mensen hadden zelf schaatsen. Maar dat was wel uit een tijd van ver uh, voor ons, om het zo maar te zeggen. Met andere woorden, hoe zagen ons... die schaatsen eruit? Waar, waar schaatsen ze nou, dan ik op? Heb, ik heb, ik heb, ik heb... Ik heb schaatsen gezien bij elkaar gebonden met touwtjes en volgens mij gemaakt van beenderen. Ja, ja. Dus uh, ja, dat is wel, wel heel erg uniek. Ja, zo ging dat in Friesland ook vroeger. Hè? Gewoon een botje, Toch? Heel vroeger, ja, dat klopt. Ja. Precies, zoals u het zegt. Ja. Ja. <laughs> Welke tocht van, uh, van alle exotische tochten die u gedaan hebt, uh, staat u het meeste bij? Nou, als ik kijk naar uh, Japan. Um, Japan, Argentinië en Mongolië zijn alle drie erg uniek geweest... waarbij ik eerlijk moet zeggen dat Mongolië de mooiste ijsplaat had. Dat ja, was echt, ja. als je daarop mocht schaatsen... dat was gewoon een cadeautje voor de schaatsers. Ja, en uh, meneer Ojakkers, hoe is dit dat voor u? Wat is uh, tot nu toe het mooiste geweest? Nou, ja, wat wat uh, al zegt, uh, we hebben samen Mongolië gedaan... En uh, met name die combinatie van uh, Nederlanders brengen bij unieke culturen. Dus culturen die eigenlijk ook dreigen uit te, te sterven, zoals een normale cultuur. Dat was gewoon een unieke ervaring. Ja. En datzelfde gaan we nu hier krijgen in China. Samen met de boeren en alle lokale mensen. Is dat ook het extra wat niet alleen het schaatsen uh, bevordert... maar ook de, de band tussen verschillende culturen. Ja. En u zei, u bent er drie jaar mee bezig geweest om dat uh, te organiseren. Was het uh, veel, veel gedoe met uh, Chinese ijsmeesters en rayonhoofden? Nou, ik, ik moet u zeggen, daar weten ze weinig van hier, gelukkig. En het is ook een gebied wat uh, vrijwel uitgestorven is. De boeren hebben het hier heel zwaar, het is extreem droog. Dus hebben we hebben wat dat betreft alles met de lokale boeren kunnen regelen. En uh, we kunnen hier alleen maar schaatsen omdat er een stuwdam ligt. Normaal gesproken kan je natuurlijk op de vizier niet schaatsen. Dus uh, het, ons, onze grootste zorg is en werk is geweest om, om de ijsvloer te maken. Want verder krijgen we hier alle medewerking. Ja, want uh, u zegt de stuwdam maar... De, de, de dam moest uh, dicht vanwege uw onderneming. En dat was allemaal te regelen met de Chinese autoriteiten? Nee, nee, dat gaat voor de Chinezen te ver. Het is dus ook zo dat het water hier constant in beweging is. Moet je voorstellen dat de ene dag staat het water drie meter lager dan de volgende dag. Dus we hadden ook vrij veel problemen om op het ijs te komen. Dat water stuwt op, maar bevriest niet. Dus ja. we hebben bruggen moeten bouwen om de auto's op het ijs te krijgen. Kortom, het is overal zeg maar 40, 50 centimeter dik. Maar bij de randen, doordat dat ijs in beweging is, krijgen we dat niet dicht. Ja, ja. En, en hoe is het weer? Ik bedoel, wat wordt, wat wordt het voor tocht? Wordt het uh, ijspegels in de baard of is het uh, lekker zonnetje, ah. geen wind? Nou, het is, uh, op dit moment is het een beetje aan het waaien. Het is hier nu zo'n min 15, min 18... We gaan starten als de zon opkomt, dus een uur of tien. Dus we hopen dan dat de temperatuur zeg maar oploopt naar zo'n min tien. Ja, ja. ja, dan hangt het er van, de, van de wind af. moet je voorstellen, de rivier is hier 500 meter breed. Dus een, een, een, een schaatser die verdwijnt snel tot een klein stipje. Ja, en hoe gaat dat eruit zien? Uh, ga, ga ik dan inderdaad een groep mannen zien die het ijs opkomt rennen, zoals dat bij de Elstedentocht gaat? Of... Uh... Nee, het is, het is uh, wat, we, wat we ook met uh, Twan in Mongolië hebben gedaan. Het is geen wedstrijd, het is beleving. En natuurlijk is er een individuele competitie, dat is ook gezond. Maar het is niet zo met, met de snelste tijden. En dat doen ook schaatsers mee, die maar 10 kilometer schaatsen. Maar de meeste gaan toch voor de 200. Maar het ja, ja. is absoluut geen, geen competitie. Nee. Meneer Dorleijers, u zit daar in de Alfsa aan de Overijsselse Vecht. Prachtig, maar u bent natuurlijk jaloers, hè? Nou, ik vind het een heel mooi verhaal en ook een mooi initiatief. En zo komt ook weer het uh, schaatsen positief in beeld in Nederland. En over twee weken mag ik zelf lekker naar de Wijse Zee... waar weer uh, 6000 Nederlanders uh, naartoe komen om daar hun rondjes te gaan rijden. Dus oh, okay. ja, een stukje jaloersheid. Aan de andere kant, mijn uh, wensen worden ook in vervulling gebracht. Oké, okay. nou, heel erg veel succes daar morgen op de Gele Rivier. Meneer Rooijakkers en uh, meneer Doreleijers strakjes op de Wijse Zee. Hartelijk dank. dank. U.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 Get a sign from this song. Don't trouble your mind, did he do. Cause he got me, like he got you. Cajun Moon, where does your power lie as you move? You took my babe way too soon. Ja, dat klinkt vreemd nu. Uit de mond van de late great J.J. Cale. Het is vijf voor twaalf. Morgen landt hij dan eindelijk in Nederland. De wereldberoemde thrillerschrijver Dan Brown. Bekend van de Da Vinci code en van zijn laatste boek Inferno. Eind van de week is Brown te gast bij het Fries paarden Directeur Itz Hellinga, goedenavond. Goedenavond. Wat komt Dan Brown doen bij het Fries paarden Adem ja, Brown die komt uh, in Wilwar uh, aankomend weekend uh, genieten van, van Friese paarden. Wij kregen uh, een jaar geleden nu uh, een e-mail van hem waarin hij uh, vertelde dat hij uh, op eigenlijk zijn vrouw twee Friese paden had, uh, had toen uh, overkomen naar, uh, naar Amerika. Uh -huh. En ja, dat ze daar heel erg blij mee waren en ze eruit veel van genieten. En toen hebt u mij uitgenodigd om te komen kijken. Nou ja, Het was ook een aardige e-mail. We waren er ook erg door verrast uh, dat we hem uitgenodigd hebben voor ons uh, jubileumfeest. Wat deze week zal plaatsvinden. En daar kregen we een heel spontaan uh, positieve uh, respons op. Ja. Wat, wat, gaat, wat gaat u hem voorschotelen daar? Wat gaat er gebeuren? Ja, het is zo dat wij uh, in het uh, tweede weekend van januari uh, onze jaarlijkse engstkeuring uh, organiseren. Daar komen de beste Friese paarden uh, uit uh, heel Europa bij elkaar. Maar in het kader van het jubileum hebben we dat uh, extra aangekleed met een... Uh, het theaterprogramma wat we twee avonden gaan uitvoeren... en waar het Friese Paard centraal staat. En uh, nou, goed, daar is Dan Brown te gast. En heel bijzonder is ook dat zijn vrouw... die eigenlijk al van kinderwaan paard rijdt... en nu ook een aantal Friese Paarden heeft... dat ze ook deelneemt aan de show... en ook uh, ja, eigenlijk van de show deel uitmaakt. Ja. Bent u een fan van zijn boek eigenlijk? Jazeker. Ik, uh, ik, ik ken natuurlijk de Da Vinci-code. Ik moet eerlijk gezegd uh, toegeven dat ik een kleine inhaalslag heb moeten maken... de nou, afgelopen maanden ja. in ieder geval ook uh, goed voorbereid te zijn. Uh, ja, het is zo dat zijn, zijn boeken je toch uh, ja, wat betreft bepaalde thema's tot nadenken en uh, brengen en dat is uh, ja, toch wel heel bijzonder. Ja, gaat u me een handtekening vragen? Ja, dat, dat zonder meer. Ik, uh, ja, ik, ik, uh, op basis van zijn boeken uh, heb je toch wel een aantal, uh, aantal vragen. En ik hoop dat ik in de gelegenheid ben om die in ieder geval te kunnen stellen. Goed. Nou, ik wens u een, uh, een mooi festijn. En uh, de groeten aan uh, meneer Brown. Hartelijk dank. Dat zal ik doen. Dit was dank Met het Oog op Morgen voor vanavond. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Erik Kortom. Steen.